Neemt meneer Dik op. Zou wel jammer zijn? Ja, is een achternaam. Neem hem niet op. Abi. Hallo. hallo? Ja, hallo. Wel met Wessel van Westnet FM. Ik heb een vraagje voor u. Okay, ik, uh, Wa waar ben je van? Van Westnet FM. Wedstrijd SM? Westnet FM. En, en wat hou ik erin? Okay. Ja, dat is uh, radio. Maar uh, mag ik u een vraag stellen? Uh, is het een kaart of zo? Ja. Nou, daar heb ik geen uh, tijd en belangstelling maar het, voor. Maar het, het is een hele leuke vraag, want het, het gaat namelijk over kroketten. Kroketten? Ja, ja. hoe u het nou, liefst u, is, u wel... kroket wil. Of dat uh, kort en dik is, want dat willen de meeste Nederlanders, maar... Nee, ja, wat... ja, ik heb uh, geen belangstelling. Nee? Ik, uh, nee. Oh, jammer. Oké. Okay. Oké. Okay? Daag. Goed, daag. Godverdomme. Neemt ook, wil uh, het, het ook alweer niet? Het is er toch? Het is, is, is toch gewoon een rare vraag. Of je, hoe je kroket wil? Ik bedoel, ehm... Uh, RTL Nieuws komt hier nu mee. Uh, dat zag ik net even op die website. Dus, uh, zo het, dat het eerste Nederland onderzoek, want 2006 alweer is gehouden. Nou, ehm... Uh, het grote krokettenonderzoek heet het ook echt. Eh... Uh, ja, en dan denk ik, ik ga ook even zo'n enquête houden, maar niemand heeft er dus interesse in tot nu toe. Of ze zijn bezig met werk. En uh, ja, vette. Uh, meneer vet, mevrouw Vette heeft wel uh, geen tijd. En mevrouw Diek alweer, uh, heeft ook geen tijd. Die zit toch? En dan uh, maar even in, uh, Almere Dronte Stad. Een beetje die regio zoeken. Dick D. Dick D. Vind ik wel mooie achter hem of een mooie naam. Dick D. Zo, die ga ik ook even bellen. En uh, als deze ook niet uh, geen interesse heeft, nou hou ik hem even op. Wil opnemen hè? Anders wel een nieuwe. Hallo? Hallo? Hallo? ik? Met Wessel van Westnet FM. Maar uh, ik heb een vraag voor u. Uh, hoe wil u het liefst uw kroket? W wilt u die? Nou, ik, weet, ik weet niet wie je bent. Ik denk dat je aan het bent. Ik hoor allemaal lachende stem op de achtergrond. Er zit, er zit hier niemand hoor. Wat, wat, wat wil je nou precies dan? Nou, het grote kro krokettenonderzoek is gehouden. En ik wil even kijken of het wel klopt. Ik weet niet waar je het over hebt. Nou, over kroketten. Dat, dat is toch heel lekker. Eet u wel eens een kroket? Nou, Hoor? Wa wa Waar vandaan belt u dan? Is dat een onderzoek? Ja, ja van, van Westnet FM. Oh ja, nou, ik. Ik leg neer hoor doe. Oké. Okay. Nou, wat een onaardige mevrouw, zeg. Jezus, hey. Nou, Die heeft ook niks mee te maken, maar, maar. die ik. Wat is dit, he? Het is op niemand alsof het zo raar is, is mevrouw. vraag. Heet u wel een en uh, dat soort. Hè? Hey? Nou. Um. Ga ik maar even dik voor elkaar bellen? Ja, die bestaat ook nog? Ik, ik, ik, ik zie de toevallig. Die, die, dus, dit is echt de laatste die ik bel. Daarna ja, ga ik gewoon een ander onderzoek ja. beginnen. Zo. Aanbellen, neem me nou op. Welkom. Ja, ik wil gewoon... Hallo? Oh, oh, Hallo met uh, Wessel van... West... Elkaar, teksten en Spreek na de ah. boodschap in of probeer het later nogmaals. Alvast bedankt. Hey dikke. Luister uh, eens naar Westnet.fm. Ik uh, ben van Westnet.fm. www.westnet.fm.nl Maar groot, daar gaat het verder even niet om. Ik heb een vraagje. Uh, eet u wel eens een kroket? Want het grote krokettenonderzoek is weer uh, gehouden. En de meeste Nederlanders die uh, denken dat er uh, rundvlees rundfles in een kroket zit, maar er zit meestal paardenvlees in een kroket. Nou, dat dit even weten, oké. Okay, dag. godverdomme. Ik wil er gewoon nog even eentje aan de lijn hebben, want dit is echt de laatste die ik bel. Ik wil even opnieuw zoeken. Hè. Dan blijf ik steeds in die regio, en dat neem ik toch niet op. Heel verzam, regio, heel verzam, en zo. Uh, die... Dik A, zo. jij Dik of niet hè, Dan vraag je die gewoon om te bel gebeld te worden, ja. Met me voor Dik. Hallo, met uh, Wessel van Westnet FM. Uh, ja, mag, ik u, mag ik u een vraag stellen? Ik weet helemaal niet wat Ik ben van Westnet FM. Mijn naam is Wessel. Ja, maar wat is dat? Dat is een radiozender. Oh, hoef ik helemaal niks. Nee, maar het is gewoon een normale vraag. <laughs> ik heb maar één vraag. Nou, zeg het. Uh, eet u wel eens kroketten? Jawel. Ja? Ja. En uh, eet u dan uh, liefst korte en dikke? Dat weet ik niet, want zo vaak eet ik ze nou ook niet, hoor. Nou, goed. Uh, wist u trouwens dat het dat de meeste kroketten paardenvlees zit? Nee, weet ik niet, meer. Oké, okay, goed. Bedankt. Ja, graag. Ja, uh. nou, die Nou, uh, dat is de eerste die in ieder geval heeft meegedaan. Dus dat is toch wel weer heel fijn dat in ieder geval iemand heeft meegedaan aan dit onderzoek. Nou ja, als ik hieruit moet uh, trekken uit die ene vraag dat uh, of het onderzoek wel klopt, van het grote kroketonderzoek, kroket uh, dan klopt het wel, want... Die vrouw wist niet dat er in de meeste kalketten paardenvlees zit. En zij eet hem niet vaak. Maar wel kort en dik, denk ik dan maar. Ja, dat, dat gok ik dan maar, dat uh, wist ze niet. Goed. Um, nou ja, tot zover dit onderzoek.